Goedemiddag. Huurstijging minder groot. En er komt meer tijd om hypotheek af te lossen. Pauze weer in het openbaar verschenen. En hardnekkige spoorproblemen tussen Amersfoort en Amsterdam. Er zijn zonnige perioden. Het blijft vandaag droog. Het is iets boven nul. En morgen gaat het van het westen dooien. Sneeuw komt erbij, mogelijk ook ijzel. En ook dan is de middagtemperatuur iets boven nul. Namorgen overdag een graad of vijf. Maar er blijft kans op nachtvorst. De huur- en de woningmarkt worden vlot getrokken... dankzij het akkoord dat het kabinet met drie oppositiepartijen heeft gesloten. Dat zegt tenminste minister Blok van Wonen bij de presentatie van het akkoord. Kosten per jaar 200 miljoen meer dan waar Blok op had gerekend in het regeerakkoord. Hans ga in Den Haag. Hans, wat zijn eigenlijk de belangrijkste punten uit dat akkoord? Nou, ik denk dat heel veel mensen blij zullen zijn dat die aangekondigde huurverhoging... dat die uh, minder fors gaat uitpakken dan aanvankelijk was uh, gepland. Die uh, wordt nu beperkt tot maximaal 4% boven de jaarlijkse inflatie. En dat dan alleen voor de mensen met een inkomen uh, hoger dan 43.000 euro uh, per jaar. Uh, de mensen zijn uh, niet meer helemaal verplicht om uh, de hypotheek helemaal 100% uh, af te lossen. Uh, dat zal voor een aantal mensen ook weer schelen in uh, de maandlasten. En verder wil het kabinet en de drie oppositiepartijen die mee hebben gedaan om dit akkoord tot stand te brengen... starters op de woningmarkt uh, extra kansen geven. Er komt uh, 50 miljoen beschikbaar om uh, hen startersleningen te geven, zodat die koopmarkt weer op gang wordt gebracht dat mensen weer huizen gaan kopen en dat er weer verhuisd wordt enzovoort. En als er verhuisd wordt, dan wordt er vaak ook verbouwd. En daarom gaat de BTW op uh, verbouwactiviteiten omlaag van 21 naar 6 procent. Zo hoopt het kabinet de boel weer aan de praat te krijgen. Ja, maar zal dat inderdaad genoeg zijn? Want ze zijn wel optimistisch, maar gaat het ook lukken? Nou, dat is inderdaad uh, de grote vraag. Het uh, het belangrijkste van dit akkoord, vindt minister Blok... en ook uh, de drie partijen D66, ChristenUnie en uh, de SGP... is dat er wat meer duidelijkheid wordt gegeven op de langere termijn. Dat moet mensen weer vertrouwen geven dat ze denken van... ik ga toch maar verhuizen naar een beter huurhuis of naar een kopenhuis. En ja, nogmaals, als dat gebeurt, als je die stagnatie weet te doorbreken... die stilstand, dan is de verwachting... Uh, uh, is dat weer goed voor uh, de economie. Is dat goed voor de huizenmarkt? En dan uh, hebben deze bewindspersonen en de partijen tenminste het doel bereikt dat onder dit hele nieuwe plan ligt. Ja, in de Tweede Kamer. Hè? Want het is natuurlijk nu nog niet in kan en kruik allemaal. Nee, officieel niet, want ja, het was een beetje raar. Minister Blok zit daar en met drie partijen uit de Tweede Kamer... om dit plan erdoor te kunnen krijgen. Maar als je telt in de Tweede Kamer... dan heeft het kabinet deze drie partijen helemaal niet nodig... want VVD en Partij van de Arbeid hebben gewoon een meerderheid. Het probleem wat we de afgelopen anderhalve week hebben kunnen zien... is dat de meerderheid in de Eerste Kamer voor het kabinet ontbreekt. En daarom heeft Blok de steun van oppositiepartijen nodig. Aanvankelijk probeerde hij dat met het CDA. Nu dus met deze drie oppositiepartijen. En je kan denken... Nou... Ze zitten daar niet voor niks zo trots achter de tafel. Dus er zal wel een telefoontje naar de overkant gegaan zijn. Hebben we ook de steun van deze fracties in de Eerste Kamer? En officieel is dat gescheiden. Maar ze zouden wel een enorme blunder slaan... als straks blijkt dat die steun in de Eerste Kamer ontbreekt. Het kost wel 200 miljoen per jaar. Waar gaat uh, Blok dat vandaan halen? Ja, dat is wel uh, de vraag. Want het kabinet uh, wil in totaal iets van 16 miljard gaan bezuinigen. Minister Blok zou uh, ruim 2 miljard... Uh, daarvan moeten binnen zien te harken. En daar wordt nu dus een gat van 200 miljoen per jaar ingeslagen. Blok maakte wel duidelijk, ik kan dat niet in mijn eentje oplossen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De begroting van mijn ministerie bestaat vrijwel uitsluitend uit de huurtoeslag. Um, dus het ligt niet in de reden dat het daar volledig uit wordt uh, opgelost. Uh, dus het wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus Hans, ik begrijp dat andere ministers moeten bijspringen? Ja, dat is wel uh, de bedoeling. Later deze maand komt het uh, Centraal Planbureau... met de meest recente cijfers over uh, de Nederlandse economie. Hoeveel geld zit er in uh, de schatkist? Dan worden alle mee- en tegenvallers uh, bekeken. en wordt besloten bijvoorbeeld of er extra bezuinigingen nodig zijn. In die tegenvallen van minister Blok, die wordt daar meteen in meegenomen. Ze moeten wel alle zijden bijzetten. Hans Anneriga in Den Haag. En in Rome is paus Benedictus voor het eerst weer in de openbaarheid verschenen. Na zijn uh, geruchtmakende bekendmaking dat hij gaat aftreden. Eergisteren zorgde hij voor die enorme verrassing toen hij zei... ja, ik ga mijn functie neerleggen vanwege mijn zwakke gezondheid. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Waar kwam de paus uh, naar buiten, zeg maar?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 In een uitgebrande berghut in Californië is vermoedelijk het lichaam gevonden van de gezochte Christopher Dorner. De politie maakt al dagen met honderden mensen jacht op die ontslagen agent. En die wilde wraak nemen op zijn vroegere collega's, want die houdt hij verantwoordelijk voor zijn ontslag bij de politie. Forensisch onderzoek moet nu uitwijzen of het verkoolde lichaam inderdaad dat van Dorner is. De politie had de berghut omsingeld waar de zwaar bewapende Dorner zich had verschanst. En na een schietpartij waarbij eh, één politieman ook nog werd gedood, vloog die hut in brand. Dit is het nos journaal met Jan van der Putten. In India wordt een groot corruptieonderzoek gestart naar de handel en wandel van Giuseppe Orsi, de topman van het Italiaanse bedrijf dat ook de VIRA-treinstellen heeft geleverd aan Nederland. Orsi werd gisteren opgepakt in Italië op verdenking van het betalen van steekpenningen aan de overheid van India. En dat ging destijds allemaal om de aankoop van helikopters. Correspondent Lucas Waagmeester, in New Delhi, dat klinkt als een enorm corruptieschandaal. Die Orsi ligt dus nu ook in India onder het vergrootglas. Ja, dit is ook voor India's begrippen een heel groot corruptieschandaal. Hè, als het allemaal blijkt te kloppen. Kijk, wij kennen die Giuseppe Orsi van de Vira-treinen. Orsi is topman van het moederbedrijf van Ansaldo Breda, de producent van de Vira... Maar hij is ook bestuursvoorzitter van Finmeccanica, de grootste producent van defensiematerieel in Italië. En Finmeccania verkocht in 2010 twaalf helikopters aan het Indiaanse ministerie van Defensie. Hele luxe heli's die bedoeld zijn om VIP's te vervoeren, VIP's. En bij die deal eh, zouden door Orsi, door Finmeccanica, steekpenningen zijn betaald aan de Indiërs om ze over te halen voor die heli's van Finmechanica te kiezen. In het Italiaanse onderzoek wordt gesproken over steekpenningen van 50 miljoen euro... die Orsi onder tafel zou hebben geschoven aan de Indiase Defensietop. Dat is groot, dat is echt keiharde corruptie... en dat is dus heel vervelend voor iedereen die wat met Finmechanica te maken heeft. Ja, nou kijk je eigenlijk niet zo heel erg op van, de, van corruptieverhalen. Er wordt wel eens meer wat onder de tafel betaald in Italië en India. Maar goed, nu is het toch kennelijk heel groot. Wat krijgt dit voor gevolgen in India, denk jij? Ja, je ontploft het nieuws uh, sinds vanochtend echt. Hè. De oud-generaal van de Indiase luchtmacht die komt naar boven tijdens verhoren in het onderzoek in Italië. De minister van Defensie hier die heeft gezegd dat, uh, dat de order wordt teruggetrokken als het allemaal blijkt te kloppen. Dat gaat om heel erg veel geld, een order van een half miljard euro. Maar ook in Nederland moeten we toch even gaan kijken. Hè, want die Orsi is dus topman van het moederbedrijf van Ansaldo Breda, de vira producent het ministerie van Verkeer heeft nog een rapport in de la liggen... over de hele procedure rond de aankoop van de FIRA, de aanbestedingen daar, daaromheen. De Tweede Kamer wil dat rapport inzien. Het ministerie houdt dat voor alsnog geheim. Dus ik kan me voorstellen dat na de arrestatie van Orsi... en de rumoer nu in Italië en India rond deze man... dat de Tweede Kamerleden bij ons toch ook wel een tikje nieuwsgieriger zijn geworden... naar de inhoud van dat rapport. We moeten uit Den Haag, denk ik, gaan horen wat dit dus ook voor Nederland verder betekent. We gaan eens even kijken hoe dat balletje gaat rollen, Lucas Waagmeester. Amsterdam gaat de termen allochtoon en autochtoon niet langer gebruiken. Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten... na een voorstel van de PvdA. Volgens die partij versterken de termen de tegenstellingen... tussen die twee groepen in de stad. En GroenLinks-wethouder Van S heeft gezegd... dat er voortaan wordt gesproken over Marokkaanse Amsterdammers... of Turkse Amsterdammers. die nieuwe termen zijn naar Amerikaans voorbeeld... waar onder andere wordt gesproken over Afro-American. Probleem op het spoor. Er zijn geen treinen op dit moment tussen Hilversum en Weesp. En dat is al sinds vanochtend vroeg. En dat heeft allemaal gevolgen, want daardoor ligt ook de verbinding Amsterdam-Amersfoort eruit. En de oorzaak is allemaal een zijn- uh, ja, en overwegstoring, wordt dan gezegd. Aan de lijn hebben we Babette Verstappen van ProRail. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nou aan de hand? Nou, vanmorgen vroeg, net voordat de treinen gingen rijden, is uh, tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het spoor is er door de aannemer gegraven daar. En daar zijn cruciale kabels geraakt. Kabels die nodig zijn voor de stroomvoorziening van het spoor... maar ook kabels die de seinen aansturen. En dat is allemaal erg lastig. Daardoor kan een overweg lichten gewoon helemaal uit. Daar kun je niet overheen. Een overweg die kan niet worden gebruikt... maar nog belangrijker de seinen die je nodig hebt... om de treinen te kunnen laten rijden... Die kunnen niet worden aangestuurd. Dus uh, we zijn nu hard bezig de hele ochtend al om die kabels te vernieuwen. En de verwachting is ook dat we aan het begin van de middag, dus ergens in het komende uur, drie van de vijf sporen weer terug gaan krijgen, zodat er weer beperkt treinverkeer kan worden opgestart. Nou ja, begin van de middag. Nou, dat is mooi. Hoe vangt u het ondertussen op met bussen? Tussen Weesp en Hilversum heeft NS bussen ingezet. Verder is het wel mogelijk om vanuit Utrecht, naar Amersfoort, of vanuit Utrecht naar Hilversum te reizen. En andersom, en ook vanuit Amersfoort richting Hilversum is er treinverkeer. Dus reizigers richting Randstad reizen om via Utrecht. En anders uh, met de bus van NS richting Weesp. Nou, dat moet allemaal. Dus binnen een uur moet het weer een beetje gaan rollen daar zo. Ik dank u wel voor de uitleg, mevrouw Verstappen van ProRail. Goedemiddag. Het is nu 13 over 12. U krijgt nog een keer van mij de hoofdpunten van het nieuws. Er komt wat meer tijd om een hypotheek af te lossen. De huurstijging wordt minder hoog. Minister Blok heeft allerlei afspraken gemaakt over uh, de woningbranche uh, met drie oppositiepartijen. In Rome is de paus weer in het openbaar beschenen. Voor het eerst sinds de aankondiging van zijn aftreden. En de treinproblemen, u hoorde net, rond het gooi... die zouden binnen een uur wel eens kunnen zijn opgelost. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch met Guylaine Plag. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Helene Plag. Goedemiddag, de Amerikaanse online tv-aanbieder Netflix... is zich aan bezig gehouden met het zelf maken van series. En abonnees kunnen die dan in één keer helemaal kijken. Er wordt gesproken over een ware kijkersrevolutie. En Colin van Hoek van nu.nl legt zo meteen uit hoe dat precies zit. In het mediaforum ontvangen we vandaag rto presentator Peter van Zadelhof en et El Miloudi van de KRO. En het gaat onder andere over de vara... die Najib Amali en Brigitte Kaandorp te duur vindt worden. Dus voor grappen over de vandaagjarige Andries Knevel als deze... Toch denk ik vaak als ik weer boos mijn voordeurstoepje boel. Wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Daarvoor zul je voortaan bij RTL moeten zijn. Natuurlijk spelen we ook de Nationale Nieuwsquiz. Vandaag probeert Huub Kleven uit Horst over de hoogste score van gisteren heen te komen. Als u mee wilt doen aan de quiz, dan kan dat. Mail dan even uw naam en nummer naar Nationale nationalenieuwskiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan een paar dingen veranderen hier op Radio 1. Want de zender gaat anders klinken. En vooral smiddags bij het NOS Radio 1-journaal. En daarvoor uh, hier bij me de adjunct hoofdredacteur van de NOS... Giselle van Kan. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we zijn natuurlijk gewend in de middag aan Tim Overdiek... samen met Lucella Carrasso. Ja. Nou, dat was de laatste week al niet meer het geval. Ja. Een voorbode voor wat er gaat gebeuren. Want jullie laten het duopresentatie smiddags los. Ja, we gaan um, uh, de, het format van de middaguitzending een beetje kantelen. En um, uh, dat doen we in de richting... om. om om meer aan te sluiten bij uh, uh, de het moment van de dag. Dus de nieuwsbehoefte van de luisteraar op dat moment. Um, en die is anders dan in de ochtend. In de ochtend wil je worden bijgepraat over wat is er nou gebeurd... Um, uh, wat heb ik gemist, uh, wat moet ik weten voordat ik aan mijn dag kan beginnen. Is dat in de namiddag meer uh, erbij zijn bij de dingen die nog gebeuren. Hè, het nieuws willen begrijpen en snappen wat er gebeurd is. En uh, erover praten. Want mensen gaan van hun werk naar privé... Of naar sport of naar huis of uh, naar wat dan ook. Het is ook. niet zoals je van je werk afkomt. Ik weet dat als je dan in de auto stapt. dat je dan ook even behoefte hebt aan. wat is er vandaag eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, want dat... ik heb de hele dag op kantoor gezeten. Nee, dat klopt. Maar je zit in een andere state of mind. Dus je wil ook weten wat er gebeurd is. Maar uh, voor ons betekent dat dus dat je minder compleet hoeft te zijn in uh, de avond. En dat je iets moet met. Uh, wat, de, wat, de, uh, wat de luisteraar op dat moment aan het doen is. Uh, en maar dus... wat betekent dat concreet dan? Hoe je als wij gaan luisteren wat anders gaat klinken? Wat an Ik heb het nu over de inhoud. Ja? Hè? Dus je zult, we zullen nu we zullen wat aan de inhoudskant um, wat nadrukkelijker... een paar rode lijnen uh, trekken in die uh, avonduitzending. En nu um, uh, zeg maar, is het een vergaarbak van uh, dingen en dingetjes... We zullen meer proberen na te denken over de betekenis van het nieuws. Hè, waar je bijvoorbeeld, uh, zoals op een dag als vandaag... waar die woningmarkt uh, centraal staat... Uh, zul je dan in de middag niet nog een keer... Uh, en de oppositie en de deskundigen... maar zul je proberen een verhaal te maken over... wat betekent dat voor mensen? Moet ik nou, heb ik nou eigenlijk zekerheid over... Uh, wat er gebeurt met mijn huur of met mijn uh, koopwoning? Uh, zodat je mensen helpt... Um, een mening daarover te vormen en uh, daarover na te ja. denken. Nou goed, dat is de inhoudskant. Betekent ook dat dat uh, in de sfeer van uh, de namiddag uh, gaat gebeuren. Uh, en dat betekent dat de presentator wat meer ruimte moet krijgen om die sfeer te bepalen. Daarom stoppen we met de duo ja, Dat kan juist. En in gaan... de ochtend werkt die sfeer volgens mij. Ja, dat, heel is goed. Een, dat is een ander. Dat is een ander duo. Dat is een ander moment. Dat is een. Uh, Misschien een ook andere, andere lengte. Tussen een andere lengte van. De uitzending ook, dus daar zit een hele andere spanningsboog in. Um, dus we kiezen ervoor om dat in de middag uh, iets meer op de persoonlijkheid van de presentator te gaan laten leunen. Ja. En uh, daarom uh, stoppen we met dat duo presenteren ja. in de middag. Maar dat heeft ook denk ik met chemie te maken, niet? het is heel moeilijk om duo presentatie um, uh, uh, goed vorm te geven. Het is zo, ja. Dus dat werkte niet helemaal. In de ochtend werkt het gewoon goed. Het werkt Daar in de middag ook, maar wij denken dat het beter kan gaan werken... als een, de, de persoon van de presentator wat meer ruimte geeft om de sfeer zelf te bepalen. Wie van de twee wordt het? Uh, Op en om, dus Lucella Carrasco en uh, Tim, Overdiek uh, de andere werk. Ja, Lucella ja. is 4 maart weer terug, hè? Die was 4, 4 maart. Lucella weg. is nu ook al, Lucella was in de maand januari vrij. Mm. En we ja. zijn nu bezig met proefuitzendingen en met uh, de uitwerking van de nieuwe plannen. En um, uh, uh -huh. dus uh, 4 maart beginnen we daarmee. Week uh, één maar geluid in de avond hebben. Eén Op, herkenbaar geluid. Ja, nu zit je de Peter ene Zadolf, week met de één. Ons mediaforum ja. begint alvast. ja, oh ja dat ja. mag meedoen, toch? Mag dat <laughs> ja. trouwens? Anders eigenlijk, zou het niet doen. Doen. eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Oh, nee, één vraag Eigenlijk ik niet. Nee, ja. ja, ik kwam <laughs> af. Um, uh, nu heb je de ene week de ene, de andere week de ander. Ja. En je bent, eigenlijk wil je als luisteraar zoveel mogelijk herkenbaarheid hebben. Ja. Je Je wilt, ja, nou, er zijn andere zenders die dat ook zo doen. Hè? Die ook uh, week op week af doen. Uh, BNR doet dat ook. Um, herkenbaarheid, is, uh, herkenbaarheid is wel belangrijk. Je zit ook met privéwensen van mensen. Dus het is niet altijd uh, uh, realiseerbaar. Maar wij vinden dat we hier twee goede presentatoren hebben. Die willen allebei de ruimte geven om uh, uh, hun stempel op die uitzending te drukken. Maar beide op een Dankjewel. andere manier. Maar goed. We gaan Wij uh, uh, ons mond jouw danske zelf ja. okay. jullie mogen straks nog een heel kwartier nee, okay. Jongens. <laughs> Ik geef door met uh, de andere nieuws. Dankjewel voor jouw komst. Er zijn opnieuw zes Britse journalisten opgepakt in het afluisterschandaal. Zes werkten voorheen bij News of the World. Worden verdacht van het afluisteren van voicemails in 2005 en 2006. En het gaat om nieuwe gevallen. Andere journalisten dan waar we eerder veel over hebben gehoord. Twee van die opgepakte journalisten zouden nu bij de Britse krant The Sun werken. Het wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Pownews is niet welkom bij persconferenties... die Annemarie Joritsma op het stadhuis van Almere geeft. Afgelopen maandag is verslaggever Rutger Kastricum de toegang tot een persconferentie geweigerd. Eerder al had Joritsma duidelijk gemaakt niet met verslaggevers van die omroep te willen praten. En nu worden ze dus echt geweigerd voor een persconferentie. Wordt voor de SPEC van de gemeente Almere benadrukt dat het een wens is van de burgemeester. En dat het dus nadrukkelijk geen gemeentelijk beleid is. Mevrouw Joritsma die, uh, wil in principe niet meewerken aan items uh, van Pauw En als de persconferentie in het stadhuis is, dan is Pauw dus niet welkom. En uh, Pauw Nieuws nemen we dus niet mee naar uh, de ruimte waar de persconferentie wordt gegeven. Als er een persconferentie is van de gemeente Almere waar de burgemeester niet bij aanwezig is, dan mag Pauw Nieuws wel komen. De burgemeester was zelf overigens in uh, vergadering, dus kon zelf even geen reactie geven. De nieuwe natuurserie Afrika van de BBC is een nieuwe kijkcijferbom. Ruim 1,8 miljoen mensen keken gisteravond naar de serie over het wildlife in Amerika. Eerder waren natuurlijk de natuurseries Life, Frozen Planet en Earthflight al grote successen. De vijfdelige BBC-serie wordt in Nederland door de EO uitgezonden. Ja, kennelijk is die serie voor velen weer de perfecte combinatie van beelden, commentaarstem en muziek. De enige plek op aarde waar je de natuur in al zijn majesteit kunt zien. Er is hier zoveel meer dan we ooit hadden kunnen vermoeden. De Washington Post gaat een maand lang geen nieuws brengen over Sarah Palin. Tenminste, als het aan een van de columnisten van de Amerikaanse krant ligt. De anti-Palin-campagne is inmiddels een grote hit op internet geworden. Gisteren bracht de Washington Post het nieuws dat de Amerikaanse politica Palin... bij het televisiestation Al Jazeera zou gaan werken. Bleek niet zo te zijn. Sarah Palin hield daarna de Washington Post voor de gek via Twitter. Zo zei ze dat ze een lunch had met Elvis, of ze daar niet over moesten berichten. Nou, via een poll zei 80% van de lezers van de Washington Post... Best een maand zonder nieuws over Sarah Palin te kunnen. De columnist hoopt dat ook andere Amerikaanse media een maand lang geen nieuws over Palin brengen. We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. Ja, dat is even iets anders waar we strakjes naar uh, gaan luisteren. En dat heeft alles te maken met een ware revolutie die gaande is op het gebied van digitale televisie. De Amerikaanse online tv-aanbieder Netflix gaat namelijk een eigen serie maken. En biedt die ook meteen in zijn geheel aan op internet. Het gaat om een remake van de Britse serie House of Cards. De serie gaat over senator Frank Underwood. Die door de president wordt gepasseerd voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken. Dan was volgens mij, uh, hadden we graag het fragment uh, willen horen... waar we net al eventjes uh, over begonnen. Het is in ieder geval een spannende serie. Kevin Spacey speelt de hoofdrol. Het opvallende is dat de kijker geen week meer hoeft te wachten op een nieuwe aflevering. En daarom hebben we even Colin van Hoek aan de telefoon. Redacteur van Nu.nl op het gebied van technische ontwikkelingen. Helemaal bekend. Uh, Colin, goedemiddag. En een, en een mooie ontwikkeling wat mij betreft. Ja, wat, uh, kan je eerst even uitleggen wat het Netflix nou precies is? Ja, je moet het eigenlijk zien. Uh, wij kennen uh, allemaal wel de, de tv-kastjes van UPC, KPN en Ziggo. Waar we bijvoorbeeld al films kunnen uh, bekijken. Dan kopen we gewoon één film en die bekijken we dan meteen op onze tv. En Netflix doet het eigenlijk ook. Uh, dus het is een soort internetdienst. En daar kan je uh, films en afleveringen van tv-series gewoon per stuk kopen... Of uh, niet per stuk kopen, juist. Je kan ze daar als uh, abonnement afnemen. Dus je, koopt een, uh, je betaalt elke maand een vast verdrag. 8 dollar, hè? Dat is niet zoveel. Ja, dat is, is heel uh, relatief goedkoop. En daar kan je gewoon films voor kijken en, en, uh, en series. En dat kijk je dan over internet. Dat kan op je laptop, op je tablet, maar bijvoorbeeld ook op je tv, die steeds vaker met internet uitgerust worden. En wat, wat is de revolutie waar dan over gesproken wordt? Nou, in dit geval gaat het natuurlijk om dat die serie in één keer beschikbaar is. Wij zijn natuurlijk allemaal gewend dat we elke week uh, voor de buis moeten gaan zitten om een vaste tijd om een nieuwe aflevering te kijken. En dat er ja. geen mogelijkheid is om dat ding eerder te bekijken. Of gewoon drie afleveringen achter elkaar. Je moet altijd wachten tot. De zender bepaalt dat jij daarnaar wil gaan kijken. En nu kan je het dus zelf gaan bepalen. Als jij het in een dag wil kijken, is het prima. Als jij er een jaar over doet, is het ook goed. Ja, want zoiets hebben wij nog helemaal niet in Nederland? Hè? Nee, überhaupt nog niet. En uh, Netflix. Komt, denk ik, wel naar Nederland, en misschien zelfs wel dit jaar. Ze hebben wel wat vacatures online gezet uh, met uh, vragen naar Nederlands personeel. En ze willen het. Precies, en ze hebben zeg, zelf gezegd: we willen dit jaar uitbreiden in Europa. Ze noemen daar geen landen bij, maar die vacature wijzen wel een beetje op onder andere Nederland. Dus het lijkt me enorm, uh, een enorme goede ontwikkeling. Vooral ook omdat we van dat downloaden dan misschien ook uh, een keer die discussie een keer af zijn. Want. Um, Muziek wordt er al veel minder gedownload. En dat komt mede door Spotify en iTunes, waar je muziek kan kopen of kan streamen voor een vast bedrag per maand. Eh, net zoals bij Netflix eigenlijk, alleen dan voor films. En, bij, en eh, dat aanbod is er op filmgebied nog niet. En daardoor wordt er dus nog heel veel gedownload, denk ik zelf. Dus als het aanbod dan straks heel goed is, ja, dan denk ik dat toch een grote groep mensen ja. best bereid is om te betalen. Want zou een KPN en Zico zouden die er wel mee bezig zijn met dit? Ik, ik ik denk dat ze het wellicht wel, uh, wel overwegen. Maar naar mijn uh, idee zijn ze iets meer bezig met live tv. Dus bijvoorbeeld het zorgen dat jij op je telefoon en tablet, ook in de trein of buitenshuis uh, tv kan kijken. Maar dat gaat dan niet per se om het terugkijken van series of films... maar vooral om het bekijken van de live-uitzendingen van de bekende uh, Nederlandse zenders. Het is eigenlijk best wonderlijk, toch? Dat, dat, nu nog niet, dat er zo weinig is nog in Nederland. Ja, precies. Ja. Ik, ik zit er eigenlijk best wel op te wachten. En ik denk ook dat als Netflix komt, dat er dan vanzelf ook veel meer uh, aanbieders uh, zullen denken... van, oh, weet je wat, daar moeten hier ook iets mee gaan doen. Ze moeten wel. <laughs> ja, precies. Je kan niet achterblijven. Colin van Hoek van nu.nl. Dankjewel. Dit is Radio 1 Lunch. is het Mediaforum. Ze hadden zichzelf wel eventjes geïntroduceerd. Peter van Zadelhof, journalist en presentator bij RTL Z. En uh, Eshuet elmi Miloedi, presentator bij De Caro. Nogmaals, dan uh, officieel nu. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, We had aardig wat vragen bij uh, de veranderingen van het Radio 1-journaal, Peter. Ja, ik, ben heel, ik, ik heb zelf 6,5 jaar bij PNR gewerkt. Dus dan. dan... Uh, waren we in die tijd ook heel erg bezig met formats bedenken. En, en hoe duur presentatie of niet. En wat waar en wat een ochtendspitsen, wat een avondspitsen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit gaat uitwerken. Ja, ja, want één gezicht zeg jij, één stem. Ah, dat, is, dat is natuurlijk wat je eigenlijk wilt. Dat je wilt ieder, vaker, iedere ochtend ja. uh, wakker worden met hetzelfde gezicht. En vertrouwen. iedere avond naar huis rijden. Vertrouwen, ja. iedere avond naar huis rijden met, uh, uh, met dezelfde stem. En ze hebben allerlei praktische bezwaren waarom dat in dit geval dus blijkbaar niet kan. Maar dat blijft wel jammer, ja. Het verbaast me ja. trouwens niet hoor dat ze overgaan. Op, op enkel presentatie in de avondspits. Dat niet. Waarom? De baas, de... Nou, omdat Nou, Je denk ik je gaf het zelf ook een beetje aan in je vraag. Uh, duurprestatie moet wel werken. Het ja. is heel ingewikkeld. Het lijkt heel simpel. Je zet twee mensen bij elkaar. Bijvoorbeeld een mannetje en een vrouwtje. En dan heb je duurprestatie. Maar de praktijk is echt uh, lastiger dan dat. Ja. En je ziet bij Radio N in de ochtend dat het goed gaat. Um, met Lara Renzen onder meer. Thomas uh, van Oosten. Ja. Het uh, is echt een, heel, duo een heel, echt, echt een goed duo samen. Uh, en in de avondsplits werkte dat niet. En ik denk dat de... de, de uh, Lussela Krasnum over die ik daar individueel niks aan kan doen. Maar ja, dat, dat kan gewoon. Die chemie ja, hoeft er ja. niet altijd te zijn. Maar ze zei ook helemaal... ja, we willen de presentatoren individueel wat meer ruimte geven... om zichzelf te ontplooien en te laten horen. Maar geeft ze dan ook een, een, een vast platform, denk ik dan? Weet je wel? Ik bedoel, je moet ook vertrouwen en uh, herkenbaarheid creëren bij de luisteraar. Ja. Op zich zijn het wel inmiddels natuurlijk twee bekende stemmen. En bekende mensen, omdat ze het al samen hebben gedaan, dus mm. één voor één. Maar, maar ik, heel ik geloof ook in me. een vast publiek per programma. Dus als jij ochtends iedere keer naar Radio 1 luistert... dan, dan, dan wil je op een gegeven moment ja. iedere dag dezelfde stem horen. Ja. ja, dit blijft een soort van uh, suboptimale oplossing, lijkt mij. Exact. Maar we gaan horen hoe het klinkt hè, vanaf, ben benieuwd. Uh, vanaf maart. Goed, de laatste tijd regelmatig ook in het nieuws dat uh, voedingsbedrijven paardenvlees in hun producten... en op de verpakking melden <kijf> dat het erin zit dat het rundvleesproduct is... maar het blijkt dus paardenvlees uh, te zijn. Ja. Als je weet, dat is echt iets... Dus, uh, voorkeur is het iets van waarde eigenlijk, toch? Ja, of, of juist helemaal niet. Want wij zijn natuurlijk geen actualiteitsprogramma. Dus we kunnen niet heel snel op dat soort onderwerpen duiken. In die zin van, wij produceren nu programma's... die over een maand of twee, drie ja. pas op televisie komen. Hadden jullie dat niet een keer met filet maar gekennen? Ja. Dat daar dus allemaal spul in zat. Gewoon varkensvlees in zat wel. Dat er helemaal niet in mag zitten. Ja, dat is ook meteen een hele mooie brug. Dankjewel. Want filet américain wat ik zo grappig vond... is dat filet wij, de, de big deal rondom paardenvlees... begrijpen wij eigenlijk niet zo goed. Want filet daar zat varkensvlees in. Dat is veel gevaarlijker dan paardenvlees. Mm -hmm. En daar heeft niemand iets over gezegd, achteraf. Een heel klein artikeltje op de derde pagina van, uh, van de Volkskrant. En vervolgens gaat het over paardenvlees, wat in principe niet ongezond is. Nee, maar in Groot-Brittannië is het zo paardenlievend ja, dat zijn... daar waar de rails ontstaan, weet je, daar is het echt, een, nou ja... Hetzelfde als ik met mijn konijntjes vroeger konijnenvlees zou is Dan, in dan is dus de vraag helemaal. inderdaad... waarom is er zo'n gigantisch taboe rondom ja. paardenvlees? Omdat we paarden zielig vinden en koeien niet. Ja, en het niet vermeld. En waarom? Nou ja, maar ja, waarom? Tuurlijk, tuurlijk. Dat is, is de interessante discussie. Waarom zijn paarden dan wel dus zo zielig? Want in principe is het uh, heel biologisch. Ja. Want die paarden die dus uh, gebruikt zijn in, dit, uh, in deze producten... dat zijn paarden die op een gegeven moment... Ja, of weggegooid zouden worden, of dus op deze ja. manier... Maar het zijn twee dingen. Ook dat dus op de verpakking niet vermeld stond dat het paardenvlees... Nee, maar dat is Weer een andere discussie. Ja. Maar dus ten eerste wilde ik reageren op het feit dat, dat wij als de keuringsdienst van waarde die gigantische taboe niet begrijpen. En dus in het geval van filia Americain hoor je verder niemand. En in dit geval hoor je iedereen klagen. En ten tweede, ja, wij hebben het erover. Ja. Maar we zijn geen actualiteitenprogramma. Dus het is niet zo dat we volgende week een aflevering ja, hebben. Nee, we hebben in Nederland pruivlees. volgens mij minder moeite mee. Want uh, Wouter Klootwijk heeft natuurlijk wel in de wilde keuken uh, ook op een gegeven moment gehad over de, het gehalte op paardenvlees, En dat was, nou ja, je ziet hier weinig. Ja, het ja, ja, punt is wel dat we toch wel moeite hebben met het eten van. Paardenvlees. Dus er zijn geloof ik drie paardenslagers in Nederland maar. En we hebben nou, vroeger had je een, maandag... een heleboel paardenslagers ja. in Amsterdam alleen al. Precies, maar er zijn er jo. nu nog maar drie in de heel Nederland. We hebben afgelopen van de maandag de in dit CNL even geprobeerd of mensen een stukje paardenvlees willen, maar dat willen ze niet. Dat vinden ze zielig. En ja, goeie... Vroeger was paardenvlees iets in Nederland voor de armere mensen. Dus mensen die niet zoveel geld hadden, die, die kochten een paardenvlees. Echt, overal in Amsterdam had je een paardenslager. Wij praten zo verder en over tegenwoordig... andere zaken. Ja. Ja. Sjoet en Peter, eerst maar eens het laatste nieuws van Jan van der Put: Radio: 1. De Nederlandse Vereniging van Makelaars reageert positief op het politieke akkoord over de woningmarkt. Voor de NVM is het belangrijk dat er nu rust in de markt komt en dat het akkoord op details goed wordt uitgewerkt. Ook de bouw reageert positief. Het akkoord schept duidelijkheid en stimuleert de bouw, zegt voorzitter Brinkman van Bouwend Nederland. Rusland blijft het regime van de Syrische president Assad voorzien van militair materieel. Dat zegt de topman van het Russische staatsbedrijf dat voor de wapenleveranties verantwoordelijk is. Het Westen wil dat Moskou de wapenleveranties staakt, maar volgens de Russen zijn die niet in strijd met het internationaal recht of met VN-resoluties. Paus Benedictus is vanochtend door duizenden mensen met luid applaus ontvangen in de grote ontvangsthal van het Vaticaan. Het was het eerste publieke optreden van de paus sinds zijn bekendmaking dat hij aftreedt. En Benedictus zei nogmaals dat hij de kracht niet meer heeft om door te gaan. En het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt een rond entreegebouw met veel glas. Het ontwerp van een Japanse architectenbureau is vandaag onthuld. Het entreegebouw ligt aan het Museumplein, net als de ingang van het vernieuwde Stedelijk Museum en de ingang van het nog gesloten Rijksmuseum. En uiteindelijk hebben al die drie musea hun entree dus straks aan dezelfde kant in Amsterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er wolkenvelden afgewisseld door perioden met zon.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 De dag begint droog, maar eind van de ochtend valt aan zee al wat sneeuw. In de middag breidt de sneeuw zich landinwaarts uit... en er valt dan over de gehele dag gezien tussen 2 en 5 centimeter sneeuw. Later op de dag kan de neerslag wel overgaan in regen... met daarbij kans op ijzel. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 1 of 2 graden boven 0... en daarbij staat een stevige zuidenwind. Vrijdag en in het weekend dooit het in het hele land. De maxima liggen overdag rond 6 graden boven nul en s'nachts rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie, er staat 1 file na een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer, de rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1, lunch. We gaan verder met ons mediaforum. Vandaag met Peter van Zadelhoff, journalist en presentator bij RTL Z. En Elmi Elmiloudi, presentator bij De KRO. Uh, we hadden het al eventjes over wat veranderingen bij Radio 1. Ook in het uh, media nieuws. Uh, net dat burgemeester Annemarie Joritsma van Almere. Uh, maandag het Kastrikum van po News. De toegang heeft geweigerd tot een persconferentie... die zij zelf uh, hield in het stadhuis. Is jou dat wel eens overkomen, Peter? Nee, ik ben nog nooit ergens geweigerd, volgens mij. Je hebt ook niet zo'n nee. grote bek natuurlijk. Nee, ik dat scheelt. Je bent een heel beschaafd, beschaafd mens. Dus maar wat ik, vind uh... je ervan? Nou, ik vind het toch een beetje raar, eigenlijk. Ik bedoel, uh, uh, maar je mag ervan uitgaan dat ze intelligent is en redelijk kan communiceren, toch? Uh, dan moet je toch in staat zijn om met. Uh, de niet-alledaagse interviewtechnieken technieken van, van ponies om te gaan, denk ja. ik dan. En uh, ja. Nee, de, de, de, ja. ja, maar ik je heb twee dingen. Je hebt op een gegeven moment, ik kan zeggen, het is misschien een soort van vorm van censuur, maar aan de andere kant heeft het denk ik te maken met fatsoen, normen en waarden. De zij heeft gewoon hele nare ervaringen met zij en haar collega's met poont. En op grond van gebrek aan fatsoen heeft ze er nu voor gekozen dat ze geen poont meer wil. Als zij een nare ervaring heeft met één iemand, dat kan. Als iemand een keer over de schrijvers is gegaan, dan kan ze zeggen daar wil ik niet meer mee praten. Dat kan. Om dan meteen iedereen van die omroep te weigeren, dat vind ik een beetje raar. Het gaat om waar die omroep voor staat. En dat heeft niet te maken met één specifieke persoon... maar het gedachtegoed van de omroep. Het gaat om treiteren. Het gaat om mensen op het verkeerde been zetten. Ja, maar de vraag zetten, is waar de grens in. ligt. Want uh, de volgende keer kan iemand daar heel kritisch interviewen... tijdens een persconferentie. Kan ze ook zeggen... Ja, dat vind kijk, ik toch maals, niet netjes dat mensen over de grens gaan. Uh, je komt er ook niet meer in. Maar kijk, het moet geen... Het moet niet eindigen met alleen maar ja-knikkers... Uh, uh, het moet jongen, geen censuur worden. Dus het moet niet zo dat de mensen dan? die kritisch zijn... geweigerd moeten worden. De grens ligt bij fatsoen, normen en waarden. Maar ligt de grens op op het niet bij individu? Nee, nee, nee. Bij de, waar, waar dus in dit geval een gehele omroep voor staat. De grens ligt bij fatsoen, normen en waarden. Op het moment dat je te maken hebt met een partij... die overduidelijk iedere keer weer uh, ja, normen en waarden en, en fatsoen... Uh, maar is, met, is het dan niet raar dat je ze sowieso kijkt... dat je misschien dan achteraf zegt... ik heb geen zin om jou nog een extra aparte toelichting te geven... maar ze echt de toegang te weigeren tot het aanwezig zijn... bij een persconferentie, dus nou, gewoon het registreren van wat zij zegt... om dat überhaupt dan niet toe te staan? Gaat dat niet wat ver? Nee, dan moeten ze zich maar gedragen. Ja, maar bepaalt Annemarie maar dan uh, wat de normen en waarden zijn, of niet? Nou ja, dat ik denk Voor dat, wel dat dus. het algemeen bekend is wat, wat normen en waarden zijn. Ook nee, wat ja, fatsoen is. Het, de, ik de, denk dat het wel duidelijk de is op welke manier zij om, in het verleden herhaaldelijk uh, onfatsoenlijk zijn geweest. En puur uh, uh, uit zijn geweest op, op effect. Dus puur uit zijn geweest op een bepaalde politicus op het verkeerde been te zetten. Job Cohen. Uh, etcetera, etcetera. Dus en Job nou ja, Ponius is nooit geweigerd. Is wel, nee, niet wat, geweigerd, maar, maar hij is wel, wel vaak, natuurlijk... Ik las een reactie op internet dat, dat iemand ook zei... Kijk, uh, Ponius heeft verder geen belangen bij die politiek... waar politieke verslaggevers dat wel vaak hebben. Nee, dus ze komen, puur, op op pesten, ze komen nee, puur om te pesten, ze komen puur om te maar ze zeggen ook wel eerder bloot... van ja, je loopt nu te liegen of je loopt nu echt te draaien. Dus in die zin leggen ze, dat was iemand die dat op internet schreef, ze leggen vaak de vinger op de zere plek. Ik denk dus dat het daar makkelijk om te zeggen: je mag niet. Het is in ieder geval onconventionele journalistiek natuurlijk. Ja. Ik zo. denk niet dat ze problemen heeft met, met kritiek en met kritische vragen. Maar eerder wat ik net zei, Dus Echte met gebrek aan fatsoen. Gebrek, waarom... Als je ziet wat voor vragen politici soms krijgen, dan, dan, ben ik, dan vind ik ja, je moet ze überhaupt ja. weigeren in Den Haag. Maar je weet nu wel wat er gaat gebeuren natuurlijk als ponios zijn, toch? Nou, die gaan iedere dag op af, denk ik. Geen persconferentie gaat voorbij zonder dat ponies aan de deur staan te kloppen. Ja. En gelijk hebben ze. En ook als er geen persconferentie ja. is, dan gaan ja. ze wel even bij Annemarie maar langs, ja. denk ik. Ja, logisch, weet wat ze dat dan gaan doen? Nou ja, logisch in de zin van voorspelbaar. Maar of, of dat nou heel... Uh, ja, je bent het met me eens, zie ik. Nee, ik ben het niet meer eens. Nee, nee. Nee. Nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. niet <laughs> ik, vind, ik bedoel, als jij zegt, ze moeten ponies weigen in Den Haag. Bedoel, waarom zou je ponies weigen in Den Haag? Omdat het een manier van journalistiek is die jij niet aan de normen vindt voldoen. Ja. Kijk, je moet een partij, ik vind dat je het recht hebt om een partij te weigeren op het moment dat ze onfatsoenlijke maar wat vragen zijn onfatsoenlijk? stellen en respectloos met ja, maar mensen wat zijn onfatsoenlijk, omgaan. Wat we 30 op moment, jaar geleden onfatsoenlijk op, op, op vonden, dat je vinden een, we nu heel normaal. Op het moment dat je een politicus, een uh, volksvertegenwoordiger, vragen gaat stellen over zijn onderbroek en zijn vriendin, dan ga je te ver. Daar kun je er gewoon geen antwoord op geven. Ja, maar... Dat, en dat, dat heeft ze eerder ook gedaan. Dus ja, nou, gaat ze een stap geen antwoord verder door, door de toegang te, ja, ja, ja, dan, niet te dan, dan weigeren. Ja, merk ze dus Kijk, dat je een interviews dat... wilt geven aan ze... Nou ja, dat kan, prima, weet je. Maar ze weigeren tot een persconferentie. Ja. En de vraag is inderdaad, waar ligt de grens, weet je? De Jij die, bent bang voor die glijdende schaal. Ja, als je de volgende keer ja, heel kritisch gaat interviewen. Die wordt misschien ook niet meer toegelaten. Iets anders. Ja. Gisteren werd bekend dat Brigitte Kaandorp en Najib Amali uh, hun cabaret-shows niet meer laten uitzenden door de VARA. Hè? stappen over naar RTL 4. Ja, um, ja de VARA wel altijd zich natuurlijk als de cabaret-omroep van Nederland. Blijf, dat, wat, ik vroeg net aan Deborah van de VARA die hiervoor zat. Die zei, het antwoord geven jullie gasten wel straks. Wat vind jij, uh, Eschut? Blijft het wel de cabaret-omroep dan, de VARA? Um, nou, de cabaret-omroep, dat vind ik wel hele grote woorden. Ik, dat niet. Ik heb de Varen nooit echt als de cabaret uh, nee? omroep gezien. Nee. Jij, Peter? Jawel, die hadden toch wel vrij veel cabaret. Joep ja. van het Hek keren, of misschien nog steeds wel, altijd. Oh, oh, ze zien het wel echt als hun uh, taak uh, ja. ook, hè? Nieuw talent scouten. Ja. Uh, dat kunnen ze oh, blijven doen ook. Het is dé manier om maatschappelijke ja. issues op de kaart te zetten voor hun. Middels humor, middels cabaret. Oh jee, er we eens een gedachte achter. Volgens ja, mij gaat exactly. het gewoon om de kijkcijfers, toch? <laughs> nee, <laughs> nee, nee. Officieel niet. Maatschappelijke issues, ja. Goed. Wat, je ja. had het over talentontwikkeling en toen zei je Joep van het Hek? Nee, daar nee, dus hij <coughs> ook. Ja, nee, ja, dat, dat is een heel terecht punt. <laughs> ik bedoel, dit, dit zijn, Begit be, be, be, Kaandorp, uh, zijn die Palmalië zijn al lang geen talenten ja. meer. Maar, Prima Jochen dat hij uit de toe gaat. Bijvoorbeeld, is nu een grote naam, maar zegt van: ik ga niet mee naar RTL. En het gaat om tonnen verschil wat ze bieden, de twee omroepen. Puur omdat de vader destijds hem de kans heeft gegeven als onbekend talent op televisie te gaan. Ja, maar dat is dus met zijn tema. loyaliteit. Ja. Dat, dat, Gido we Weijers begon volgens mij bij SBS, toch? En is toen overgestapt naar de KRO. Ja. Ja, Franse. Dus uh, ja, zo gek is het niet dat, uh, dat uh, uh, mensen overstappen van publiek naar het commerciële van de zon. Nee. Dat gebeurt toch al jaren? Nee, in die zin ook inderdaad. Toch? Ja, Op gegeven moment straks? Zijn het geen nee, talenten meer? ik moet mijn cv meer. er even achterlaten hier. Ja. Met ja, ja, is, ja. Op een gegeven moment zijn het geen talenten meer. En dan vind ik het ook wel een logische stap... Ik geloof wel dat ik ergens had gelezen dat de VARA toch nog uh, enigszins gepikeerd reageerde... in de zin van wij, waren, uh, wij stonden aan het begin van de carrière van de Hali en nu verlaat hij ons voor het geld. Zoiets had ja. ik ergens gelezen. Ik heb nooit begrepen dat het geld het probleem was bij de VARA. Maar nou ja, misschien een andere discussie. Signaal ja, afgeven. Het, Zelfs de VARA moet nu gaan, uh, okay. gaan bezuinigen. Maar in goed, het, zou het inderdaad gewoon een geldkwestie zijn? Laat we zien dat ze bezuinigen. Denk je, je dat het puur geldkwestie is? Ja, dat, uh, dat, dat, daar lijkt het wel op. Ja. En jullie zeggen eigenlijk, vind je veel dat de varen dan dat het wel een taak is van het publieke omroep en van de varen om dat jonge talent te blijven nou, als ze, zoeken? Uh, als ze dat willen doen, dat, uh, dat kan toch prima. Ik bedoel, jonge talent hoeft niet zo duur te zijn. Volgens mij het registreren van een cabaretvoorstelling lijkt me ook niet de allerduurste ter wereld. Het lijkt me goedkoper dan het registreren van een, uh, een voetbalwedstrijd, zeg maar. <laughs> maar um, die cabaretjes dus ja, worden natuurlijk ook je moet betaald, betaald er, ja? En als je hem haalt, die, die krijg je volgens mij niet voor een boekenbon. Uh. Nee, precies. Ik zag hem dus, misschien Calendra, dat, he, dus hij, uh, niet meer. dat hij overstapt. <laughs> Maar geen probleem dat, er, dat, nou, nee. er, dat dit gebeurt. Nee, nee, Laat nee het maar nee. aan de markt over. Ja, en, maar uh... maakt de vader er wel een groot probleem van dan? Nee, toch? Nou, zo, ze hebben geen keus, denk ik. Hè. Nee, daarom. Welke dingen zou, uh, nu we het daar toch even over hebben, de publieke omroep, wat jou betreft, weten nog meer los kunnen laten? Uh, voetbal. Echt waar? Ja, natuurlijk. Waarom? Waarom niet? Waarom, staat waarom wel? Waarom vraag, staat de publieke taak? Waarom? dus dan moet jij me vertellen waarom Waarom staat er publieke taak? Uh, nee, waarom moet nu, ik... nu draai je de vraag om. Waarom, waarom, waarom, waarom, moet... waarom, de publiek... waarom zou de NOS heel veel geld uitgeven aan Champions League voetbal... waar eigenlijk geen Nederlandse club aan meedoet? Althans maar heel kort, ik heb geen idee. Eredivisievoetbal. Is dat, kan kan dat voor mij wordt... prima bij de commerciële. Ja? Ik zou niet weten waarom niet. Maar dat is Amagement. toch waar heel veel mensen graag naar willen kijken... Ja, maar dat het moet blijven voor je, iedereen. Maar, dan druk je toch op vier in plaats van één... of op zes in plaats van één op je afstandsbediening... als je het om 7 uur wilt zien? Nou, als het dan inderdaad op dezelfde manier wordt uitgezonden... dat je er niet extra voor moet gaan betalen? Of nee, wat dat is kan niet. De angst dat, is? Dat, dat staat in de mediawet. Dat dat nooit mag? Het nee, voetbal dat, mag, blijft dat staat in de gangen. mediawet. Uh, voetbal, voetbal moet op een open kanaal zijn. Moet voor 9 uur s avonds worden uitgezonden. Dat staat keurig in de mediawet. Okay. Heb jij er nog eentje, SUH, naast voetbal? Wat naast kan? voetbal? Um, <coughs> debat op twee? Nee, ga je. Ja, dat doet Arie Boosman <coughs> nu. Dat doe ik even <coughs> niet. Helemaal niet meer, nee. Uh, we kunnen wel... Uh, ja, vanaf april moet het wel weer bij de publiek van zijn. Nee, nee, was vlak, een, was een wat geentje. doe ik het weer? Nee, ik kan uh, niks bedenken. Nou nee. ah, ja, je amusement. Kunt ook een series, amusement. Ja, precies. Natuurlijk, een uh, discussie die vaker. Ja, dat is een hele andere discussie. Hoe zoekt vrouwen elkaar ook? Dat is een nationaal evenement. Dat is geen amusement, dat is een nationaal evenement. Ik wil nog één ding met jullie bespreken. De politie in Groningen die had maandag een filmpje op YouTube gezet. Daar waren vier rennende jongeren in te zien. Uh, een doel van het filmpje was om uh, verdachten van een mishandeling op te sporen. Uh, de politie dacht dat die gasten die te zien waren. dat dat ook daadwerkelijk de daders waren. niet hadden gedaan. Het blijkt niet zo te zijn. Ze hebben er niks mee te maken. Is dit een beetje het risico van. Het schandpaal-effect. We maken alles maar publiekelijk. en uh, dan is dit ja, een effect wat erbij. Al hele domme politieagenten. Ja, vind dat vind ik ook. Het is een incident en ik vind niet dat dit dan de reden moet zijn om het niet meer te doen. Nou ja, want je, uh, Die jongens moet, is in Eindhoven zijn ja. natuurlijk het bewijs geweest van ja. dat het ja. heel effectief kan zijn. En dit is gewoon een, inderdaad, wat hij zegt, een uh, domme fout van ja. uh, desbetreffende agent. Maar het geeft wel aan dat je, uh, voordat je zoiets doet, dat je het wel vijf keer moet controleren, waar het normaal misschien maar twee keer controleert. Ja. Maar dan dan de dan andere kant, kant, het staat wel altijd op internet en ja. dat gaat overal naartoe natuurlijk. Er wordt nu een ja. gedaan van zorg dat je, je het, het als niet je het wisten. hebt verspreidt... Nee, dat je kunt je het niet, niet wissen. Nee. Nee. Nou, het is een, dat is een heel lullig incident en in dit geval dus uh, dom van de agenten. Maar ik vind niet dat we ermee moeten stoppen, want die jongens in Eindhoven... Ja, je hebt gezien hoe dat, uh, ja, wat het heeft opgeleverd. Ja. ja. En dat is het, de privacy van anderen... dat is het allemaal waard, zeg maar. Dat je misschien ook onschuldige mensen... Want je hebt wel Nee, dat, zeg ik, het beter op dat zeg ik dus niet. Ik zeg, het is een dom incident. Nee, maar goed. We wel... ga niet door met die domme incidenten. Nee. Zorg ervoor ja, dat het niet het gebeurt. meer dat Check gebeurt. Check vijf keer in plaats van ja. twee, zoals hij zegt. Het is logisch dat dat gebeurt. Ja, dus dat is dan nou eenmaal het risico. Ja, dat hoort dus Als je gaat aan. fietsen kan je vallen. Ja, ze hebben wel opgeroepen om nu alles te gaan verwijderen, de politie. Ja, ja. als het doe dan je, gaat doe jij het, begin jij. Ik, gaat het zeggen. Ja. ik ga straks even kijken welke jongens het zijn. Maar als jou goed. zoiets zou overkomen, zou je dan advocaat in de arm nemen? De politie Politieklacht uh, indienen? Werk ja, of van mij? Of een advocaat in de arm nemen, weet ik niet. Want dat zou impliceren dat je misschien uitbidt op schadevergoeding of zo. Maar ja, een, precies. Uh, <laughs> een, um, een welgemeende excuses en een, uh, ja. en een mooi bosje bloemen, uh, dat zou het minste zijn wat ik zou verwachten. Ja. Ja. Dat vind heel stom. Ja maar, ja, maar waarom? Ja, als je gewoon ziet. Dat je ziet vier jongens weglopen en uh, je denkt het is precies op het tijdstip ja, maar geweest bent, dat de mishandeling ja, is. Ben, je gepleegd. bent politieagent. Dan moet je daar even iets meer bij nadenken. Of je wel de goede. Het, ik vind het, het, het, niet het, het ook is natuurlijk niet een foto die je even op uh, het raam van je politiebureau in Groningen hangt. Het is, je zet mm -hmm. het op internet. Mm -hmm. Mm -hmm. En we moeten niet overdrijven. Het is niet zo dat iedereen die jongens nu op straat aanspreekt van hé, hey, je hebt iemand in elkaar getrapt week. Ja. Ik bedoel, uh, laten we wel wezen. Kijk, ja... Sorry. Sorry, ja. De grote sorry. Dan is het allemaal weer goed, hè. Peter van Zadorf. En Sjwet El Meloedi. dankjewel. je Tijd voor muziek. Dankjewel. <totstut>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 say Uit de jaren 80, Down Under van Men at Work. De Nationale Nieuwsquiz. En dat is een mooi een bruggetje, ook naar onze nieuwskandidaat van uh, vandaag, Huub Kleven. 64 jaar, uit uh, Horst, welkom. Dag. Had de Nationale Nieuwsquiz vandaag spelen. Wij zoeken naar de nieuwscanner van de week. Uh, ik begreep dat u in het najaar Down Under wilt gaan. Ja, ik ga er helemaal voor. Ik heb er gewoon zin in. Dus... Uh... Laat de vragen maar komen. Ja, oh, de Chris, Maar u gaat ja. ook u gaat naar Australië toe, begrijp ik, ja, toch? Dat ja, ja. ja. Maar dat gaat in najaar pas gebeuren. gaat in najaar, gaat in najaar pas gebeuren. Dus uh, oktober, november. Maar dan zijn alle centen zijn welkom, uiteraard. Uh, uiteraard. Maar ja. oh, ja. gaat hier om de eer. En wat doet u verder in het dagelijks leven? Ik ben nu chauffeur bij Vicuri Medisch Centrum in uh, Venlo. Dat is een ziekenhuis. En voorheen heb ik bij een bank gewerkt. Okay. Ik zit voor de bank in de VUT en nu werk ik bij, uh, bij een ziekenhuis. Dus veel op de weg. Twee dagen in de week. Dan zit je wat op de weg en ja. dan radio in luisteren. Precies, daar ken ik het ook van. Nou goed, kijk, als het u lukt om nieuwscanner van de week te worden, dan wint u 300 euro. En de hoogste score tot nu toe is die van gisteren met 66 punten. We gaan in de eerste ronde een aantal vragen stellen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient, dat bepaalt uw nieuwsfactor. Die heeft u vervolgens nodig in de tweede ronde. Zullen we gewoon gaan beginnen? Ja, graag. Succes. Okay, dank u wel. De Nationale Nieuwsquiz. Een belangwekkende mededeling van het Noord-Koreaanse journaal vandaag. Noord-Korea heeft opnieuw een kernproef uitgevoerd. Triomfantelijk staats-TV het nieuws aan. Elke keer wordt Noord-Korea op de vingers getikt, maar het land lijkt zich er niks van aan te trekken. En voor de derde keer heeft het met succes een kernproef uitgevoerd. Veel landen veroordelen de proef, zo ook Nederland. Hoe heet de minister die pleit voor nog strengere sancties tegen Noord-Korea? Timmermans. Want Timmermans is inderdaad goed. Luxe in Noord-Korea halen ze uit het buitenland. Die moeten ze niet meer naar Pyongyang kunnen halen, vindt Timmermans. En ze moeten zelfs niet meer kunnen reizen naar het buitenland als het aan Timmermans ligt. Vraag 2. Noord-Korea kondigde al aan dat ze deze proef zouden gaan doen. Juist omdat al eerder sancties op het land werden verscherpt. Zelfs hun enige bondgenoot probeerde het regime op andere gedachten te brengen. Welk land is dat? China. China inderdaad, maar te vergeefs. China staat ook met de rug tegen de muur. Hoe harder het land roept dat Noord-Korea iets niet mag... hoe pijnlijker het dus is als Pyongyang het wel doet. Kijk, een goede start in ieder geval van de nieuwsquiz. Voor vraag drie krijgt u een kop uit de krant. En de vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. De kop is in ieder geval mooier dan dit. Gaat het niet worden? Gaat dit nou één over na het parlement... heeft nu ook het Assemblée Nationaal dinsdag ingestemd... met het homohuwelijk... Tweede, al tien jaar. Ons ongeslagen Esther Vergeer stopt per direct met rolstoeltennissen. Of drie, Timo de Bakker heeft dinsdag de tweede ronde bereikt van het ABN AMRO tennistoernooi. En is al dik tevreden met dat resultaat. Dat is uh, Esther Vergeer. Esther Vergeer, inderdaad. Ja. Ja. Gelezen ook in de krant? Zeker. Welke krant stond het dan? Meerdere kanten. Dit was de kop uit het Algemeen Dagblad van vandaag. Ze won 470 wedstrijden op rij. Onvoorstelbaar. Hè? In het besluit heeft ze toegelicht bij het ABN AMRO-tennis-toernooi. En heeft ze ook de biografie gepresenteerd. Twee prominente oud kregen gisteren de eerste exemplaren... van de biografie van Vergeer Overhandigd. Dat is vraag 4. Richard Krajicek en welke andere oudsporter? Ja. Johan Cruijff. Johan Cruijff is ook goed geantwoord inderdaad. Kruijf schreef ook het voorwoord in haar biografie. Wat Esther betreft is mijn bewondering duidelijk. Ze is voor zoveel mensen een voorbeeld. Voor haar neem ik een hele grote pet af. Al dus Johan Kruijf. Goed, tot nu toe vier punten verzameld. Dus maximale wat het te halen valt. Wij gaan verder met vraag vijf. Daarin laten we een fragment horen. En de vraag is wie er aan het woord is. Het is wel een heel groot en zwaar onderwerp. Het beslaat een breed terrein.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 Klopt, inderdaad. Aris voorzitter, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben gisteren dat akkoord bereikt over de woningmarkt. Uh, in dit akkoord, en dat is vraag 6, is de verhuurdersheffing voor woningcorporaties gedaald vergeleken met de oorspronkelijke plannen van minister Blok. Dat is eerst een bedrag van 2 miljard euro. Hoeveel zal dit uiteindelijk gaan zijn? Uh, 1,7. 1,75. 1,75, kijk. Dat is uh, tot twee cijfers achter de komma Kom, nauwkeurig. Dat horen wij graag. Andere afspraken die gingen over BTW op renovatie... en de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken. Het wordt ook mogelijk om niet meer de hele hypotheek af te lossen. Dat zijn zo uh, wat onderdelen. We hebben nog één vraag te gaan. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uh, vier punten te verdienen. Uh, u krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is dus wat bedoelen we? Het gaat om één term... Niet een persoon, maar dus een onderwerp. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Denk goed na. Het is de enige kans die je krijgt. Daarna komen er niet meer hints nog uh, tevoorschijn. Dus uh, hoe later je stop roept, hoe minder punten er zijn te verdienen. Dat weet u. Klopt. Komt ja. Vier. Ik ga altijd over de huidige status en de toekomst. 3. Je kunt me vergelijken met de troonreden. Stop de State of the Union. The State of the Union. Zullen we even gaan uh, kijken of dat goed was? Want uh, dan hadden we nog voor twee punten. Toen het bij mij over de wapenwet ging, werd het emotioneel in het congres. En voor één punt was, president Obama heeft mij de afgelopen nacht weer uitgesproken. Ja, dat kan maar één ding zijn inderdaad. de State of the Union. Helemaal goed. De toespraak van uh, Obama, hè, die, die hij uh, jaarlijks houdt. Nou, dat is goed gegaan. We u kunnen u zeggen, dat u, uh, heeft u zelf meegerekend of niet? Oh. Dat is wel een sterk punt voor mij. 9 punten, dacht ik. 9 punten, inderdaad. Goed, uh, goed gedaan. Dat betekent dat u acht vragen nodig heeft om boven de quizkandidaat van gisteren ja. uit te komen. Dus dat biedt perspectief. Wij gaan zo meteen het nieuws kanon spelen. Bereid u daar even op voor. Oké. Okay.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 Met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. Na lang vergaderen is er eindelijk een akkoord over de woningmarkt. Samen met D66, ChristenUnie en SGP is het kabinet eruit gekomen. In het akkoord staat onder andere dat de huren minder hard stijgen dan eerder gepland. En dat het dus mogelijk wordt om maar de helft van de hypotheek af te lossen. Want we leven in de nieuwskwist erover. Maar ja, zullen deze plannen zorgen voor een nieuwe impuls op de woningmarkt? Of pakt het akkoord de problemen op de woningmarkt niet aan? De stelling dus, met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. Bent u daarmee eens of oneens? De sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. Stemmen kan via de website stand.nl en voor de twitteraars gebruikt dan hashtag standpunt. Goed hubkleven, door naar het nieuws Kanon. 90 oh. seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Als u het niet weet zegt u pas, als u het wel weet laat me de vraag uitspreken in ieder geval en dan het goede antwoord geven. Ja. Klaar voor? Oké. Okay. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Twee mannen die als wat waren verkleed... overvielen gisteren een hotel aan de markt in Maastricht. Clowns. Clowns, is goed. Welke partij wil dat raadsleden beter geschoold worden... Pas. De PVDA bouwbedrijven blijken veel misbruik te maken van welke regeling? Vosvlak. Is goed. Bij de inhuldiging van koning Willem Alexander zullen minimaal hoeveel burgers aanwezig zijn? Vijfhonderd. Is goed. Hoe heet de Utrechtse oudwethouder die na kritiek afziet van haar wachtgeld? Denbesten. Is goed. Rina Denbesten. veel Nederlandse militairen slagen niet voor welke jaarlijkse verplichte test? Fitheidstest. Conditietest. Sporttest. Het ministerie van Defensie heeft met welk land overeenstemming bereikt over de verkoop van materieel. Jordanië. Is goed. De BVV wil dat maximum snelheid wordt verhoogd naar hoeveel kilometer per uur? 140. Inderdaad. Wie heeft gisteren de Machiavelli-prijs in ontvangst genomen? Pauke Vaatstra. Is goed geantwoord. In welke stad dreigt een man zich gisteren in brand te steken? Pas. Dat is Haarlem. Welke sport verliest haar Olympische status? Worstelen. Worstelen is goed. Wat geeft een advocaat in Amerika morgen op Valentijnsdag gratis weg? Pas. Een scheiding. Van welke prinses verschijnen voor de tweede keer... stiekem gemaakte strandfoto's in een buitenlands blad? S Stephanie. Kate Middleton. Hoe lang mag de politie vanaf nu kentekengegevens bewaren? Uh, vier weken. Is goed. Welke Nederlandse thrillerfilm krijgt een Britse remake? Pas. TBS. Welke zangeres heeft vier optredens afgezegd... omdat ze niet kan lopen? Pas. Lady Gaga. De voormalige baas van de geheime dienst van welk land... is gisteren veroordeeld tot tien jaar cel? Amerika. Dat was Italië. Kijk, nou, niet slecht gedaan. Sterker nog, helemaal goed. U heeft tien vragen goed beantwoord. Maal negen komt u op een score van 90 punten. Tot nu toe staat u bovenaan. We hebben nog twee dagen te gaan, meneer Klever. Wacht de spanning af. Goeie score. Vrijdag dan weet u het of u de winnaar bent. Dank u wel voor het meedoen. Graag gedaan.